te met het NOS Journaal. Vingerafdrukken uit paspoorten worden voorlopig niet centraal of bij de gemeenten opgeslagen. Bij het aanvragen van een paspoort moeten mensen tegenwoordig een vingerafdruk inleveren. Die wordt opgeslagen op de chip in het paspoort. Donner, minister Donner wilde die vingerafdrukken ook opslaan in een databank. Maar de Tweede Kamer vindt dat systeem niet veilig en vreest voor fouten en manipulatie. De zoon van de NSBR, Ros van Tonningen, is uitgenodigd als spreker bij de dodenherdenking op 4 mei in Culemborg. De uitnodiging komt van het comité Culemborg en Oranje. Gimbert Rost van Tonningen zal in zijn toespraak zijn gevoel bij vrijheid onder woorden brengen. De uitnodiging past volgens het comité bij het herdenking deze tijd. De uitnodiging past volgens, en niet tenminste zijn twee leden van het comité in Culemborg het er niet mee eens dat Rost van Tonningen spreekt. Ze zullen niet aanwezig zijn bij de toespraak. Gimbert Rost van Tonningen heeft verschillende keren in het openbaar afstand genomen van het gedachtegoed van zijn ouders. Op de Veluwe geldt met ingang van vandaag code rood vanwege zeer groot gevaar voor een natuurbrand. Het is de hoogste alarmfase. Eerder werd die ingesteld in andere delen van Gelderland, in de provincie Utrecht, het Gooi en delen van Brabant en Limburg. Enkele natuurgebieden zijn er afgestoten voor publiek. Ook geldt er een stookverbod op tuinafval en mogen mensen in natuurgebieden niet barbecuen en roken. De brandweer houdt de situatie onder meer vanuit de lucht in de gaten. In Londen hebben zo'n duizend Britse militairen een generale repetitie gehouden voor hun rol bij de bruiloft van prins William en Kate Middleton. De repetitie begon de afgelopen nacht om een uur of drie. Een aantal van hen zijn collega's van William. Tot 2013 dient de prins als reddingspiloot bij een helikoptereenheid van de luchtmacht in Wales. Inmiddels hebben zich ook de eerste bezoekers opgesteld bij de Westminster Abbey in de Britse hoofdstad waar het huwelijk wordt verontrokken. Naar schatting zullen er langs de route die het prinselijk paar aflegt ongeveer 1 miljoen mensen staan. Het weer nog zonnig en droog. In de de wolken denken de buien met kans op onweer. Het wordt 12 graden aan zee. De graden over 18 in het binnenland. Dit was het. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Maarderslot en Knaupendiemen 2 kilometer. Door een wagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeer.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 En die houdt in die No With more J'ai déposé mes âmes, à l'entrée de ton cœur sans combat, et j'ai suivi les chars, lentement, douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommet dans tes nuits, un jour nouveau se lève à nul autre. Pareil et tu sais depuis